Bout met het NMS Journaal. Het dodental door de aanval van een militair in Thailand is opgelopen naar 21. Een agent is omgekomen toen hij probeerde de militair uit te schakelen... die zich al uren verschanst in een winkelcentrum en mogelijk nog mensen gegijzeld houdt. De man schoot gistermiddag drie mensen dood op een legerbasis ten noordoosten van Bangkok... en reed daarna naar het winkelcentrum. Ook daar opende hij het vuur. De man zit nog altijd in het complex, omsingeld door de Thaise politie en het leger... Zijn motief is nog onduidelijk. In het centrum van Rotterdam zijn zes minderjarigen aangehouden... met onder meer messen, een boksbeugel en bivakmutsen op zak. De vijf jongens en een meisje worden verdacht van straatroof. De jongste verdachte is elf jaar, de oudste vijftien. Darter Raymond van Barneveld heeft zijn carrière afgesloten met een feestavond in de AFAS Live in Amsterdam. Een paar duizend fans zagen hoe de vijfvoudig wereldkampioen werd uitgezwaaid door oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ook waren er andere Nederlandse sporters onder wie Robin van Persie, Rafael van der Vaart en kickboxer Rico Verhoeven. De laatste jaren presenteerde de 52-jarige van Barneveld steeds minder. Op het WK werd hij eind vorig jaar in de eerste ronde al uitgeschakeld. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary in Canada heeft Patrick Roeste 5000 meter gewonnen. Hij bleef de Canadese Tetjan Bloemen net voor. Sven Kramer, de houder van het baanrecord in Calgary, rijdt zijn 5000 meter later vannacht in de B-groep. Net als Douwe de Vries en Marcel Bosker. Het weer nog. Vannacht op de meeste plaatsen opklaringen bij ongeveer 4 graden. Overdag neemt de wind al snel toe aan zee tot een zuidwester storm. Vooral in de middag en avond zijn overal zware windstoten mogelijk. Van 90 tot een enkele keer 130 kilometer per uur. Ook trekken er dan zware plensbuien over met lokaal veel regen. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll